Mijn ko is klein en heeft twee kromme dunne benen. Een buikje en een kale kop en kurkentrekker stenen. Mijn tante is heel zwaar, dus zijn het antipoden. Met één klap van het lieve hand zou zij je kunnen doden. Maar ondanks dat verschil hebben ze beiden toch één hart hartstocht. Ze zijn graag op het water waar de room een oude schuit kocht. Hij plaatste een oude motor en het timmerden een kajuit. Hij zwoeg de zweet en dan gaan we lekker uit. De nieuwste hobby van mijn oma Kootje, dat is aan varen in een motorbootje. Hij is de stuurman en dat vindt hij fijn. Maar Tante Truide is aan boord, de kapitein Plots, klots, de zondagmorgen kwam de hele buurt, stond op de kade. De grinnigen bij het zien hoe proviant werd opgeladen. Een rieper riep er, Ko, ga je met die ouwe onderzeer? Koo beet dus op zijn hangsnor en zei, dat is een jachtplebeier." Toen tante trui stapte maakte het schuitjes waar een slag zij. Ze stapte plecht op de plecht, ze glibberde en daar lag zij. De buren op de kade lagen een krom van leedvermaak. vermaak. Koo riep, wat let met tuig op het wikje aan mijn de nieuwste hobby van m'n ome Kootje Dat is gaan varen in een motorbootje Hij is te sturen maar en dat vindt hij fijn Maar tante Truide is aan boord, de kapitein Klotsklot Mijn tante Trui mankeerde niets, maar het hoorde ik had een scheurtje Ko, riep je rokkeneer, ze zien je hele directeurtje. Haar weinig elegante houding werd nu nog een kuizer. Ze brulde, koos schiet op, ik ben kaptein op deze kruiser. De motor aan ik steek van wal de kinderen in het vooronder. Een beetje bakboord sturen, koos toe suppert voor den donderdag. En langzaam pruttelend liep de schuit die wat onstuurbaar bleek. En die de kruising van een mestpraam en een zuur leek. De nieuwste. Hobby van mijn oma koetje, dat is gaan varen in een motorbootje. Hij is de stuurman en dat vindt hij fijn. Maar dan te truud, dat is aan voor de kapitein. Klopt, klopt.